heet Ismaël. Ik heb besloten maar weer eens naar zee te gaan. Dat is een hele ommezwaai, als je eigenlijk een schoolmeester bent. Maar je moet doorzetten in zo'n geval. Op de kade van Manhattan staan elke dag mensen, kantoormensen... en ze staarden naar de zee. Ze komen nooit verder dan hun dromen. Ik ben anders. Ik heb al verschillende reizen als koopvaardijmatroos gemaakt. Maar deze keer lonk ik niet naar de Koopvaardij, maar naar de walvisvaart. De walvis, dat is een dier... Dat menigeen ontzag inboezemt. En vele jonge mannen proberen dan ook zich op een walvisvaarder te laten aanmonsteren. Ze zoeken het avontuur. In drommen trekken ze naar Nantucket. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk. Je zit niet zomaar op zo'n schip. Ik kwam s'avonds bij een raar herbergje. Herberg De Walvis was de naam. En de eigenaar heette Pieter Doodkist. Door de deur kwam je eerst in een soort voorportaal er hing daar een hele verzameling wapens harpoenen, lansen al wat zo bij de walvisjacht wordt gebruikt ertussen glinsterden scherpe tanden ik bleef even staan en ging toen de gelachkamer binnen aan de tap achter de baard stond een klein mannetje dat Jona heette ik constateerde dit met enige verbazing het was in de herberg erg vol en daarom schoot ik de waard maar eens aan ik moest die nacht toch ergens slapen ja. Hey, hoe zit het, Waard? Heb je nog een kamer vrij? Een kamer? Nee, al wou je me vermoorden. Alles is tot een nok bezet. Of, uh, ja wacht eens, ik heb nog wel een kamer. Maar dan moet je het bed delen met de harpoenier. Ja, ik lig niet graag onder één deken met een vreemde. Wat is die harpoenier voor iemand? <laughs> nou, dat zul je wel zien. Maar je moet het nou wel weten. Nou goed... Ik zal wel meevallen. Je moet niet denken dat ik de kieskeurig ben. Waar is die harpoenier? Oh, die is er nog niet. Hij komt pas laat in de avond thuis. Je moet nog maar even wachten. Mijn geduld werd erg op de proef gesteld. Want het wachten duurde heel lang. Om 11 uur s'avonds was de harpoenier er nog niet. Ik kon natuurlijk wel in bed kruipen. Maar het vooruitzicht om daar kennis te maken met hem trok me niet erg aan. Stel je voor dat hij dronken was of ruzie ging schoppen. Ik riep de waard nog maar eens. Hé, hey, baas. Komt die harpoen hier altijd zo laat? Nee, niet altijd. Maar vanavond is hij misschien wat verlaat om zijn kop te verkopen. Wat wil hij verkopen? Ja, kom, je spelt me wat op de maal. Nou, ik haag mijn hoofd wat daaraan denkt. Het is zoals ik zeg, hij moet zijn kop verkopen. als je denkt dat ik dat geloof. Nou, het is erg eenvoudig. Die harpoonier heeft Nieuw-Zeelandse koppen meegebracht van zijn laatste reis. Gesnelde koppen, zogezegd. Mooie, gedroogde koppen. Nou, uh, die brengt hij hier aan de man voor geld. Hij had er nog eentje hè, en die moest ook weg. Maar misschien kan hij geen koper vinden en is hij daarom zo laat. Ja, en bij zo'n barbaar wil je mij laten slapen. <laughs> had je me wel eens eerder kunnen vertellen? Nou, ik probeer wel op die bank te slapen daar. <laughs> Dat zou je tegenvallen, maat. Die bank is hard. Het hout is erg ruw, kijk maar. Maar uh, Pieter Doodkist is niet te beroerd om iemand te helpen. Ik zal het oppervlak een beetje glad schaven voor je. De vaart deed werkelijk wat hij zei. Behulpzaam haalde hij een schaaf en ging daarmee over het hout. Toen er genoeg krullen op de vloer lagen, haalde hij een deken en wenste me wel te rusten. Maar of het nu door het ongewone bed of door iets anders kwam, ik kon niet slapen. In elk geval was de bank flink hard. Al mijn ledematen werden stijf... en tegen middernacht de nacht riep ik opnieuw de waard... en zei dat ik me had bedacht... en toch maar in het bed van de harpoenier ging slapen. De waard antwoordde dat hij dit erg verstandig vond... en op zijn gezicht lag een grijns... maar ja, ik was te moe en schonk er geen aandacht aan. Hij haalde een kaars en ging me voor de trap op. Even later waren we in een kamer. Er stond daar een enorm groot ledikant. Stap er maar in, zei de waard... Hij zette de kaars op een kist naast het bed en blies die uit. Terwijl hij zich verwijderde, hoorde ik hem nog mompelen dat de harpoenier die nacht wel niet meer thuis zou komen. Bijna op hetzelfde ogenblik viel ik in slaap. Ik weet niet hoe lang ik had geslapen, maar opeens werd ik wakker door een gestommel in de kamer. Naast het bed stond een neger, een reus van een kerel die zich uitkleedde in het licht van een kaars. Hij had een vreselijk gezicht dat vol zat met paarse en oranje vlekken. Ja, ik dacht eerst dat het pleisters waren, maar de vlekken zaten in zijn huid. En niet alleen op zijn gezicht, maar over zijn hele lichaam. Toen hij zijn muts afzette, zag ik dat met uitzondering van een klein en elkaar gedraaid lokje dat over zijn voorhoofd hing, zijn kop helemaal kaal was. Met wijd open ogen staarde ik naar hem. Even dacht ik dat ik nog droomde. Ik wil wel bekennen dat ik bang werd toen ik de Goliath een grote bijl zag neerleggen op de kist naast het bed. Met de bijl zou hij hem in één keer het hoofd kunnen afslaan... en de waard had gezegd dat hij een koppenventer was. Ik hield de adem in bij wat ik verder zag. De neger zette een zwartglanzend houten afgodsbeeldje op de schoorsteen. Hij legde enkele spaanders aan de voeten en stak die aan als een offervuur. Hij hield het beeldje een stukje scheepsbeschuit voor... Toen nam hij de tomahawk, die een enorme pijp bleek te zijn. Hij stak hem aan en sprong in bed. Pas op dat ogenblik ontdekte hij mij. Wie voor de drommel zijn jij? Wat moet jij in mijn bed? Wacht, ik zullen jouw kopje kleiner maken. Hij zwaaide de brandende tomahawk boven mijn hals. Ik gilde om hulp. Direct daarop kwam de kamer binnen. Je hoeft niet bang te zijn... Kwiekwek, zou je niks doen. <laughs> Hou op met dat grenneke waard. Je snapt toch zeker wel dat die man een kannibaal is. Ach, je verbeeld je maar wat, maat. Kwiekwek is niet zo kwaad als die lijkt. Kwiekwek, je moet vriendelijk tegen hem zijn. Hij wil alleen maar bij je slapen. Oh, dat wist ik niet. Dan zijn niets aan de hand. Wij zullen goed op hem passen. Kwiekwek veranderde op slag zijn angstaanjagende houding. Hij werd vriendelijk, ja zelfs voorkomend. Hij hield de deken omhoog me dus uitnodigend weer in bed te stappen. Maar ik vroeg hem eerst zijn pijp weg te leggen. Ik ben niet verzekerd en roken in bed is gevaarlijk. De reus wil ik de mijn verzoek onmiddellijk in. Zo begon onze kameraadschap. Kwiekwek legde zijn arm om me heen... en ik sliep die nacht zo gerust als een pasgeboren kind in de armen van zijn moeder. Mijn nieuwe vriend gedroeg zich tegenover mij steeds zeer hoffelijk. Maar hij had wel eigenaardige manieren, zoals ik de volgende morgen ontdekte... Hij waste bijvoorbeeld wel zijn borst, maar niet zijn gezicht. En zijn schoenen trok hij aan onder het bed. De wijze waarop hij zich schoor was ook ongewoon. Kwiekwek deed het met een harpoen, die hij uit een houten schede trok. Hij haalde daarbij eerst een stuk zeep over zijn gezicht. Nadat hij zo zijn toilet had gemaakt, nam hij me mee naar de gelachkamer. We aten daar tussen een gemengd gezelschap van walvisvaarders. Kwiekwek viel ook daartussen op. Hij at alleen rauwe biefstuk. Na het eten ging ik de stad verkennen. New Bedford is een merkwaardige stad. Er lopen veel cannibalen. En je ziet nogal wat rijke heertjes. Ze willen roem op een walvisvaarder, maar ze zijn niet geschikt voor een ruw leven. Er zijn in Bedford veel rijken door de walvisvaart. Men zegt dat ze hun dochters een walvis als bruidschat geven en ze branden kaarsen van walschot. Dat is een soort spermolie die uit de kop van de potvis komt. Op een slendergang door de stad kwam ik tenslotte bij de walvisvaarderskapel en ik ging daar binnen eens een kijkje nemen. De kapel zat vol met weduwen. In de muur waren heel wat platen ter nagedachtenis aangebracht. Een oude predikant daar vertelde over Jona. Dat was wel toepasselijk in deze omgeving. Tussen de menigte zag ik ook Kwiekwijk zitten. Deemoedig luisterde hij, het hoofd voorover gebogen. Na afloop liepen we samen terug naar de herberg. Die nacht kwamen we weer slapies. Nou, ik vond dat fijn, we praten veel. Kwiekwijk vertelde me dat hij ook een walvisvaarder zocht. Hij voerde eraan toe dat hij op hetzelfde schip wou al aanmonsteren als ik. Hij wilde bij me blijven. We voeren met de kleine schoener Mos naar Nantucket. Daar namen we onze intrekken in een herberg die de Traampotten heet. Zo, wij, wij, wij nu in Nantucket zijn en nu een schip moeten zoeken. Jij, Ismaël, moeten alleen naar haven gaan. Hoezo moet ik alleen gaan? Waarom ga jij niet mee? Dat ik jou zal zeggen. Mij hebben beeldje Jojo om raad gepleegd. En Jojo zegt... Ismaël moet eerst aanmonsteren, dan pas komen jij. Zijn goed voorteken. Nou, als Jojo er dan op staat. Ik geloof eerder dat jij bang bent, Kweekwijk. -kweek. De Rus blikte me zeer verontwaardigd aan, maar aan mijn gezicht zag hij wel dat ik het niet zo meende. We maakten er verder geen woorden over vuil. Ik begaf me alleen naar de haven. Er lagen daar drie schepen onder de fraaie namen Duivelsmoer, Lekkertje en Piekwad. De laatste was een zeer oud schip met onbeschoten verschansing... en versierd met potvistanden. En ik besloot daar mijn eens te beproeven. Aan boord had ik een gesprek met een niet erg toeschietelijke man... die niet de kapitein bleek te zijn, maar een van de redersagenten. Zijn naam was Pielijk. Wat kom je hier doen? Ik wil aanmonsteren, meneer. Jij? Ik denk dat je dat wel uit je hoofd kunt laten... Je bent geen entakketer, hè? Ik weet er wel wat van. Ik heb op kopvaardijschepen gevaren. Kopvaardijschepen, ja, nou, mocht wel. Je wilt het werk toch niet vergelijken met dat op een walvisvaarder? Ik zal het wel leren, meneer. Je laat je niet zomaar afschepen, hè? Nou, vertel me eerst maar eens waarom je op een walvisvaarder wilt. Nou, misschien wel omdat ik van afwisseling hou. En ik ben niet bang om hard te werken. Ik kan me ook niet schelen om lang van huis te zijn. Hm. Nou ja, je mag dan geen entekkerter zijn, maar je antwoorden staan me wel uit. Heb je kapitein Aangap al gezien? Kapitein Aangap? Nee, dat dacht ik al. Nou, hij is de kapitein. Niet een pas later. Ik moet samen met kapitein Bildad het schip klaarmaken. Hij is net als ik een redersagent. Bildad moet toestemming voor je aanmonstering geven. Oh, daar komt ie net. Bildad was zo mogelijk nog ontoeschietelijker dan Pilek al was. Maar tenslotte schreef hij me toch op de rol. De twee agenten kregen bijna ruzie over mijn paard. Ja, op een walvisvaarder heb je geen vaste gage, maar krijg je een aandeel in de vangst. Bildad wilde mij een 777ste deel geven. Pilek een 300ste deel. Het was Pilek die ten slotte won. Ik begon nu over kwi en hij mocht ook meekomen. kwi kreeg een 90ste paard. En dat is meer dan een harpoenier ooit heeft gehad. Er volgden nu drukke dagen... Tussen de bedrijven door hoorden we vaak praten over kapitein Aagap. Hij scheen een man te zijn met één been, het andere had hij verspeeld op zijn laatste vaart. Maar niemand kreeg hem nog te zien. We hoorden alleen dat hij flink opknapte en wat spoedig komen zou. Op de derde dag kwam hij inderdaad aan boord. Maar kapitein Aagap liet zich toen ook niet zien. De volgende morgen scheepte iedereen zich in. Terwijl Kwiekwerk en ik in de schemer over de kade liepen, meenden we vijf schaduwen te zien... die zich naar de loopplank van de piekot begaven... en daarna op geheimzinnige wijze verdwenen. Misschien was het slechts verbeelding geweest. De zeilen werden gehezen... en het schip voer uit. Pilak stond aan het roer... en fungeerde als loods. Hij was een man die graag vloekte en tierde... maar bildat hield daar niet van. In open zee nam de eerste stuurman... die Stabuck heette... het roer over... en Pilak en Bildad verlieten het schip. Tot over drie jaar, riepen ze nog. Veel geluk! We waren nu onder ons. Kapitein Aagap liet zich nog steeds niet zien... en voorlopig voerde Starbuck het bevel over het schip. Hij was een gelovig mens. De tweede stuurman heette Stubb... en hij nam alles zoals het kwam. Dan was er nog een derde stuurman, Vlaask... een strijdlustige jonge kerel... Die geen eerbied voor walvissen had. Deze drie stuurlui waren ook de commandanten van de drie sloepen die aangap zou strijken als de jacht begon. Elke stuurman had een helper. Starbuck werd bijgestaan door Queequeg, Stubb door Tashtego, een Indiaan, en Flask door Degu, een reusachtige halfbloed. Flask zelf was maar klein en die twee vormden dan ook een opvallend duo. De rest van de bemanning bestond uit matrozen uit alle delen van de wereld. Het was venijnig pool weer toen we uitvoeren. Maar na een aantal dagen kwamen we in een overgangsgebied tussen koud en warm en werd de lucht milder. Daar kwam kapitein Agap op de commandobrug. Hij was een man met een hoge, brede, bronzen gestalte en een witte streem in zijn gebruinde gezicht. De kapitein bezat een wit kunstbeen dat uit het been van een potviska gesneden was... In de dekplanken waren op verschillende plaatsen spilgaten geboord. waarin hij dit been kon zetten zodat hij meer steun had. Soms liep hij met een ivoren kruk over het dek. Nou, iedereen was huiverig voor hem. Maar toen de lucht zachter werd, werd hij minder streng. De drie masttoppen waren nu voortdurend bemand door matrozen die masttoppers werden genoemd. Ze hadden tot taak de walvissen te ontdekken. Ja. Op een morgen riep kapitein Agab de hele bemanning bij elkaar... wat slechts zelden gebeurde. Wat doen jullie als je een wolf weer ziet? Hey, we en dan? We zetten de soep aan. Ja, we gaan eraf. Op welk liedje roeien jullie dan? Mannen? Doe je wolf is roep, lekker is roep. Ja! Jullie maar stoppers. Hebben mij al eerder horen praten over een witte walvis? Let op. Hier heb ik een ons Spaans goud. Ah. Het is een 16 dollar stuk. Kijk, ik geef hem nog wat meer glans. Oh, wat een prachtige munt. Oh. Hebben jullie het gezien? Meneer Starburg, breng me de slegel. Hier is hij, kapitein. Ik sla het grootste aan de mast. Zie zo. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is... En nou. Ja. Luister. Wie het eerste wit kop is met zijn kromme kaak in het vizier krijgt. Voor hem is het grootste. Een de witte walvis, zei ik. Kijk goed uit je doppen. Dit op wit water. En zorg dat je er maar één bel van ziet. Kapitein. Is het de witte walvis die ze Moby Dick noemen? Moby Dick! Ken je hem? Beweegt hij zijn staart op een gekke manier als je onderduikt? En heeft hij ook een rare spuit? Oh, we hebben heel wat ijzers in vuil. Verdraaid als een. Haha, een... <truimertijd> Ja! Hel duivel, het is Moby Dick die jullie gezien hebben! Ik heb ook wel over de witte walvis gehoord. Als hij het niet die uw been heeft verbrijzeld? Wie heb jou dat gezegd, Starbuck? Ja, het was Moby Dick die me heeft onttakeld. Van hem kreeg ik deze gevoelloze stomp cadeau. Ja, het was die vervloekte walvis. Maar ik zal hem aanzetten tot omkaap de goede hoop, omkaap horen, om de grote Noorse maalstroom tot in de verdomenis. Daarvoor heb ik jullie aangemonsterd, om op die witte walvis te jagen. Nou! Wat zeggen jullie daarop? Ja, ja, ja. ja. God zegen jullie. Hopfeester, breng mij de grote gok oorland. Wat is er met u, meneer Starbuck? Wilt u niet meedoen? Bent u niet te porren voor een robbertje lig op stuk met Bobby Dick? Ik durf hem wel aan. Ik heb de dood vaak genoeg in het gezicht gekeken. Het hoort bij ons werk. Maar ik ben hier om walvissen te strikken. Niet om de vraag van mijn kapitein verder aan te wakkeren. je wraak, kapitein aangaf, zal het aantal waterolie niet doen toenemen. En zal geen vrucht afwerpen op de markt van Antucket. De markt van Antucket. Schij uit. Kom hier, Starbuck. Ik zal je de waarheid zeggen. Als geld je zo beet heeft, dan zul jij er genoeg van hebben. En mijn wraak zal de mooiste premie zijn. Juist hier. Ach, wat. Wraak op een redeloos dier dat zich alleen maar uit een instinct tegen u te stelde. Dat is een belediging van God, kapitein Agap. Oh nee, Staruk. Ik moet me wreken op het ondier, want hij vertegenwoordigt het kwaad. Ik zou ook niet talen om op de zon te straffen, wanneer ze me beledigd had. Zie je niet hoe de hele bemanning achter me staat? En jij zou me in de steek willen laten. Jij zou willen muiten. Nu me niet kwalijk, kapitein. God en dat ik dat... Dan is het goed. Hofmeester. Haal de oorlam. Dan kunnen wij deze eet bekrachtigen. De haat van de kapitein was die van de hele bemanning geworden. Hij had maar één gedachte. Moby Dick, de witte walvis, te doden. Maar als een voorschot op zijn haat die hij toch af en toe op een potvis of een gewone walvisjacht maken... want de matrozen moesten geoefend blijven. Dan klonk de schreeuw van een mastopper... boven het dek werd vlug een sloep uitgezet... en als de walvis was buitgemaakt... werd hij langs een zijkant van het schip vastgeschort en verwerkt. Op een dag kostte dit Tastigo bijna het leven. Hij hing in een kraan hoog boven het dek... en was bezig met de putset vat te vullen met walschot... uit de kop van de dode walvis... toen opeens een touw losraakte... Man overboord! Man overboord! Alleen Malovenburg. vlug! Malovenburg. Hij zijn in het gat in de kop van de walvis gevallen. Wij zien hem niet meer. Geef voor me de vies! Kom uh, op, kom op! Je stikt pom, het staakt pas op! De kop is uit de takels gevallen! Hij zinkt! De stikel is verloren! Hij is opgesloten in een zinkend graf! Uh, nee! Hij komt er weer boven! Nu zinken opnieuw! Er zat een snoep uit, snel! Niet nodig. Quiekwek is op een hoog gesprongen. Ja. Hij drukt de zinkende kop naar. Daar, de daar is hij! Ja. Hij ja. heeft Tastigo ja. bij zich! Ja, ja. Heb hem ja. bij We hebben met kort, zwaard, gat in kop van walwis geslagen en Tastigo naar buiten getrokken. Hij is een naar mannen! Zo was dit avontuur nog goed afgelopen. Quiekwek en Tastigo werden aan boord gebracht. Ze waren er beide slecht aan toe. Maar ze kwamen de spoedig weer bovenop door een ijzersterk gestel. Een paar dagen later hadden we een ontmoeting met een walvischip, de Jonkvrouw... onder kapitein Derek de Deer uit Bremen. Hij liet zich in een sloep naar de Piquot toe roeien. Benieuwd stonden we allemaal aan de reling. Wat wil die Duitser hier? Als u het mij vraagt, komt die koffie halen, meneer. Kijk maar, Hij heeft een koffiekan bij zich. Loop heen, stuurman. Het is geen koffiekan, maar een lampenbak. Ik zie ook een oliekan. Die komt natuurlijk olie bij ons bedelen. Van de walvisvangst hebben de Duitsers geen straks verstand. Ik zal hem eens naar de witte walvis vragen. Ja, glimlere woord, kapitein. Goedendag, kapitein. Ik kom u een gunst vragen. Hij komt een gunst vragen. Hoort dat, meneer Starbuck? U hoort hier zeker op. En u hebt nog een schoon schip? Ja, wij hebben nog niets gevangen. Dat schip is nog leeg. De olie die wij metgenomen hebben is op... Dat is maar goed dat u hier bent. Onze voorraad olie oh, raakt nooit op. Daar zorgen de walvissen wel voor die we vangen. Flask, maak de kan vol. Ai, ai, meneer. Misschien kunt u ons ook een dienst bewijzen. Wij zijn op zoek naar de witte walvis. Hebt u hem ergens gezien? De witte walvis? Daarvan heb ik nog niet gehoord. U hebt nog nooit van Moby Dick gehoord. En toch zit u op een walvisvaarder... Dan is er geen enkele reden meer dat we verder praten. We moeten weten waar Moby Dick uit hangt. Die moeten we te bakken krijgen. De Duitser verliet ons schip met de lampenbak en de oliekan die voor hem had gevuld. Onze kapitein had geen tijd meer voor hem. De speurtocht naar de Witte Walvis werd koortsachtig voortgezet. We voeren door de Javazee en langs de Filipijnen naar de kust van Japan. Onderweg hadden we nog een ontmoeting met het Franse schip de Rozenknop. Het voerde als boegbeeld een houten roos... Er hingen een paar stinkende walvissen langs zij. Stub gaf erg af op de Fransen. Het waren net als de Duitsers walvisvaarders van niks zei hij. Maar de stinkende walvissen van de Fransman lachten hem wel toe. Kom, zei hij, we gaan op zoek naar ambergrijs. We streken een sloep en even later waren we aan boord van het Franse schip. Daar zagen we een merkwaardig tafereel. Alle matrozen droegen roodwolle barretten en ze werkten traag aan de takels. We maakten eerst een praatje met de stuurman. Die had ook al nooit van de witte walvis gehoord. Hij klaagde over de stank die zich over het schip verspreidde. En af en toe kneep hij zijn neus dicht. De kapitein kwam erbij. Die was knap eigenwijs. Hij was vroeger reukwaterfabrikant geweest. En nu hadden ze hem kapitein van de walvisvaarder gemaakt. We konden bijna ons lachen niet houden. Stub begon sluw een verhaaltje op te hangen over de schadelijkheid van de stank van dode walvissen die te lang aan het schip hadden vastgezeten. Het was niet best voor zijn gezondheid, zei hij. Je kon er een vreselijke koorts en een dozijn ziekte van krijgen. Hij raadde de kapitein aan de prooi te kappen en liefst daarmee een beetje haast te maken. En hij wist werkelijk de man te bedotten. Die gaf meteen bevel de kadavers los te maken en weg te laten drijven. Zo maakten wij de Fransman twee droge walvissen afhandig. Lachend zaten we een poosje later weer in de sloep en enterden de buit terwijl het Franse schip aan de horizon verdween. Stap ging dadelijk aan het werk. Met een sloepspa haalde hij uit de kop van de walvissen het ambergrijs. Het is een soort heerlijk geurend vet met een geelgrauwe kleur. Het lijkt op vette zeep of op oude beschimmelde kaas. Stap haalde wel een paar kilo uit elke kop. Toen moesten we vlug terug naar ons schip. Kapitein Aangap begon ongeduldig te worden. Hij dacht alleen maar aan Moby Dick. Oh. Er gebeurde niet veel bijzonders aan boord en we begonnen wat aan verveling te lijden. Alleen viel Pip, een kleine neger uit Alabama, op een morgen uit een zeil en overboord. Hij verdween meteen onder water. We streken een sloep, maar hadden niet veel hoop hem nog ooit terug te zullen zien. Niemand had ooit veel op hem gelet of naar hem geluisterd. Wat hij zei, had meestal weinig om hakken. Maar terwijl we de zee nog afzochten, doken hij opeens weer op bij het schip. Het was een wonder dat hij tenslotte nog werd gered. Maar doordat hij zo dicht bij de dood was geweest, en door al het vreemde dat hij onder water had gezien, had de kleine neger zijn verstand verloren. En voortaan luisterde iedereen geboeid naar zijn verhalen, omdat hij er zo prachtig over kon vertellen. Ja, zo ziet men maar weer eens hoe onberekenbaar het leven van een zeeman is. Toen ontmoeten we de Engelse walvisvaarder. Deze kapitein had een ivoren arm. En aan dat schip bracht Agap zelf een bezoek. Hij had een vermoeden hoe de ander zijn arm was kwijtgeraakt. En dat klopte ook. Het was de schuld van Moby Dick. De eenarmige kapitein vertelde dat het op de linie was gebeurd. Daar had het verschrikkelijke gevecht met de witte walvis plaatsgehad waarin hij het onderspit had moeten delven. Moby Dick zwom nu naar het oosten... zo deelde hij kapitein Aagab mee. Meer hoefde hij niet te weten. Een haast krankzinnige haat kwam in zijn blik... en van de morgen tot de avond joeg hij ons nu op. Hij gunde ons geen moment rust. Op een dag ontdekte Starbuck een lek in het schip. En natuurlijk ging hij dit onmiddellijk aan de kapitein melden. Maar kapitein Aagab wilde niet stoppen om het lek te dichten... Kapitein, ik zeg u dat er een lek in het schip is. Het kan me geen donder schelen, meneer Starbuck. Kapitein, het moet toch worden gedicht. Het zit in het gedeelte waarin de olie is opgeslagen. Er loopt olie weg. We kunnen niet door blijven varen. Laat de Timmerman maar proberen het lek te dichten. Terwijl we varen. Dat is onmogelijk, kapitein. Vervloekt Starbuck laat me met rust. Je hebt toch gehoord wat die kapitein van het Engelse schip vertelde? Hij zei dat Moby Dick naar het oosten zwom. We hebben geen tijd te verliezen. Onthoud eens eens en vooral dit, Starbuck. Er is één God die heerst over de aarde, en één kapitein die heerst over dit schip, en dat ben ik! Ik trek uw gezag niet in twijfel. Maar er is geen enkele verontschuldiging om een lek niet te dichten, zelfs niet Bobby Dick. Ik zal het bevel geven om het schip te stoppen, als u uw gezag niet op een behoorlijke wijze wilt gebruiken. Ik waarschuw u, meneer Starbuck! Dreigend stonden de twee mannen tegenover elkaar. Maar Starbuck hield voet bij stuk en tenslotte haalde de kapitein bakzeil. Het schip werd gestopt en het lek gedicht. Na die tijd was kapitein Agap erg vriendelijk voor de eerste stuurman. Hij scheen veel respect voor hem te hebben. Dit gebeurde onder de Japanse kust. We kwamen nu op de grote Zuidzee die de middelste van de wateren der aarde is en waarvan de Indische en de Atlantische Oceaan slechts zijtakken zijn. Ik had gemerkt dat Kwiekwek de laatste tijd in een gedeprimeerde stemming was. Hij was erg bijgelovig en zijn sprong in zee toen hij Tastigo had gered, had hem somber gemaakt. Vaker dan anders brandde hij spaanders voor zijn zwarthouten afgodsbeeldje... en op een keer vertelde hij mij dat hij de timmerman zou vragen een kano voor hem te bouwen... Ik wil niet door haaien opgevreden worden, Ismaël. Wanneer ik doodga, moeten jullie mij in Kano leggen... en daarin laten wegdrijven. Ik luisterde verbaasd en probeerde hem wat op te beuren... maar hij schudde ernstig zijn hoofd. Hij scheen ervan overtuigd te zijn dat dit zijn laatste reis was. Kapitein Aangap vond het allemaal best. We waren in de grote Zuidzee... en hij wist dat dit de zee was waar hij Moby Dick eindelijk zou ontmoeten... Meneer Starbuck, roep de smid. Hij moet een harpoen voor me maken. Kapitein, er zijn genoeg harpoenen aan boord. We hebben er nog niet eentje verspeeld. Doe wat ik zeg, meneer Starbuck. Roep de smid. Daar ja, ben ik al, kapitein. De eerste stuurman zei dat ik een harpoen voor u moet maken. Ik zal er eens smeden uit het beste staal. Het fijnste staal heb alleen ik. Hier. Zie je deze oude hoefnagels? Ze zijn van renpaarden. Daarvan moet je de harpoen maken. Zoals u wilt, kapitein. De weerhaken moet je van scheermessen maken. Hier heb je er een paar. Morgen moet de harpoen klaar zijn. Ik zal ervoor zorgen, kapitein. De smid ging aan het werk. Maar hij kreeg niet de kans om zijn smeetijzer in water te harden... want ook daarmee bemoeide kapitein Aangaf zich. Het staal werd gehard in het bloed van Kweekwijk, Tastigo en Daggo... Ze moesten ieder een kroes vol afstaan. Zo kreeg Aangap de vreemdste harpoen die ooit was gemaakt. En hij mocht nu niet meer op de gewone walvis worden gejaagd. Dicht bij de linie voer ons nog een walvisvaarder uit Nantucket voorbij. Het was de vrijgezel en hij was op weg naar huis. Droefgeestig keek kapitein Angap het schip na. Hij hield een flesje zand uit Nantucket in zijn hand. Kort hierna raakten we in een tyfoon met felle bliksem en donderslagen. We zagen Sint-Elms in de stoppen. De storm hield drie dagen aan. Na de storm constateren we nog een vreemd verschijnsel, want het schip voer west terwijl de kompassen naar het oosten wezen. De kompasnaalden waren door de elektrische ontladingen van de storm in hun magnetische kracht aangetast. Dit gebeurt slechts een enkele maal. Het scheen ons ook verder niet voor de wind te zullen gaan. Een dag later viel een matroos uit de hoogste masttop en verdronk. Weer riep de kapitein de timmerman. Hij zei hem een doodkist als reddingsboei te maken... en deze aan de achtersteven op te hangen. Ik hoorde de timmerman tegen Stabuck fluisteren... dat hij er dertig lijnen aan zou maken. Dat zal een mooi gezicht zijn, meneer... als de schuif naar de kelder gaat. <lacht> Dan staan er dertig man om één doodkist te vechten. Toen hadden we de ontmoeting met de Ragel. ook een walvisvader uit Nantucket. De kapitein kwam op ons schip en er was een opgewonden gesprek tussen hem en kapitein Aagap. U moet me helpen, kapitein Aangap. We hebben met de witte walvis gedueleerd. Maat! Moby Dick! U hebt hem gedood! Nee, nee, nee, het was een ongelijke strijd. We konden niet tegen hem op. De witte walvis sloeg de sloep en ik stukken. We kwamen toch allemaal ook terug op het schip. We hebben geen tijd, kapitein Gardener. We moeten achter Moby Dick aan. Zo, dat kunt u zijn, kapitein. Ik heb nog niet alles verteld. Uit de dame, en andere zo van mij geslagen en verdronken. Dat is niet mijn schuld, kapitein Gardener. En het is de schuld van Moby Dick. Maar ik zweer u dat ik hem zal straffen. Verlaat u nu mijn schip. Ik heb haast. Als een gebroken man verliet de kapitein van de Ragel ons schip. Kapitein Aangap keek hem zelfs niet meer na. Die was niet meer te houden. Nu hij een schip had gezien dat Pas jacht had gemaakt op Moby Dick, kende zijn opwinding geen grenzen meer. Hij verdween niet meer van het dek en joeg ons allemaal op. Zien jullie nog niets? Jullie zijn sukkels! Ik zal zelf de gouden Dubroen verdienen. dagen gingen voorbij. Aan de achtersteven schommelde de doodkist reddingsboei. Er voer ons opnieuw een schip voorbij. Deze keer was het de verrukking. De kapitein van dat schip wees naar het wrak van een sloep. We hebben Moby Dick gezien! Je hebt Moby Dick gezien? Je hebt Moby Dick gezien? Ja! Hebben jullie met hem gevochten? Ja! We hebben strijd met hem geleverd! Hebben jullie hem gedood? Nee! Het harpoen moet nog worden gesmeed dat Moby Dick zal doden! Oh ja? Kijk dan maar hier! In deze hand houd ik de dood van Moby Dick! Gehargd en bloed! Ik zweer dat ik hem zal doden! Pas maar op! We hebben vijf man verloren! Vier gisteren! De vijfde gaat nu overboord! Dat is jullie zaak! Ik wil er niets mee te maken hebben. Mannen, zet alle zeilen bij. De wat voer snel weg... maar we hoorden toch nog de plons van een lijk in zee. En in ons kielzog riep een onheilspellende stem... Jullie ontvrucht het gegeven dat het bedoelde is. Je keert ons je achtersteken alleen maar toe. Je, je stootjes te laten zien. Er heerste daarna een gedrukte stemming op het schip. Zelfs kapitein Aangap... ...scheen hiervoor gevoelig. Ik hoorde hem tenminste op sombere toon... ...over zijn leven tegen Starbuck praten. Weet u, Starbuck, ...ik vind mezelf soms maar een dwaas. Dat hebben we allemaal wel eens dus kapitein. U begrijpt het niet helemaal, meneer Starbuck. Kijk, ik heb nog een jonge vrouw. Maar ik ben altijd ver weg. Ik zie haar haast nooit... En we eten altijd droge, zoute kost. Terwijl er in Aantucket een overvloed is van kostelijk, sapper fruit. Vaar dan naar huis. Zo gemakkelijk is het helaas niet, Starbuck. Nee. Eerst moeten we afrekenen met Moby Dick. Elk moet doen wat het lot hem heeft opgedragen. De zon beweegt als loopjongen van de hemel. En wij hebben ook onze taak. Die moeten we volbrengen. Pas dan kunnen we naar huis. De kapitein? Zwijs Zeg niets meer. Die nacht was het eindelijk zover. In de buurt van een eiland ontdekten we Moby Dick. Het was niet duidelijk wie hem het eerst zag. Er werd zowel uit de masttoppen geschreeuwd als vanaf het dek. Ja, daar spuit die roemoos van de van visite. Hij heeft het dood als een sneeuwkerk. Is is het dink? Dink, ik heb oh, hem eerst ontdekt! Ik heb hem eerst ontdekt! Ik nee, ja. ik, ik heb hem ontdekt! Ik heb de gouden dubloen verdiend. Wou je mij tegenspreken? Ik zeg je nog eens dat ik het was. Ik zelf heb de gouden dubloen verdiend. Maar zet de stoep uit! Ja. Het laatste nee. uur van Moby ja. Dick heeft geslagen! af voor de er heerste een koortsachtige bedrijvigheid aan boord. Iedereen en alles holde door elkaar. De sloepen werden uitgezet. Opeens zagen we vijf gele gestalten tevoorschijn komen uit de hut van de kapitein. Verdele, riep kapitein aangaf tegen de voorste. Een slanke gespierde kerel met schitterende ogen in zijn hoofd. Jullie bemannen de eerste sloep, samen met mij. Opeens herinnerde ik mij de schaduwachtige gestalten... die Kweekwek en ik aan boord van de Pequod hadden zien komen... toen wij in de schemer op de kade in Nantucket stonden. Kapitein Agap had de vreemdelingen als verstekelingen aan boord gehaald... en ze al deze maanden verborgen gehouden zonder dat de reders ervan wisten. Het was van het begin af duidelijk dat het zijn bedoeling was om alleen op Moby Dick te gaan jagen. Dat had hij natuurlijk zo lang mogelijk geheim moeten houden. De reders zouden er nooit een toestemming voor hebben gegeven. En nu waren deze handlangers van kapitein Agap dan eindelijk tevoorschijn gekomen. Het was verbazend zoals deze kerels konden roeien. Binnen enkele minuten waren ze ver van het schip... De andere sloepen bleven ver achter. Toen begon het gevecht. Het was maar kort. Ik zag Fadella overeind in de boot gaan staan. Hij wierp de harpoen en het staal schitterde in de zon. Maar Moby Dick had het door. Hij wendelde zich opzij, schoot toen verrassend snel op zijn aanvallers toe... ...en nam de kop van de sloep in zijn muil, die leek op een marmeren grafgewelf. Het hoofd van kapitein Aangap was er even heel dik bij. We hoorden het gekraak waarmee de sloep versplinterd werd... Moby Dick knipte hem in twee alsof het een luciferhoutje was. Een ogenblik later spartelde kapitein Angap en zijn gele helpers in de zee. De witte walvis zwom in cirkels om hen heen. De cirkels werden steeds kleiner. Het was alsof het dier grijnsde. Een ogenblik zag het er erg gevaarlijk uit. Toen voerde Piquot erop af en scheide met zijn boeg de walvis van zijn slachtoffers. Totaal uitgeput werden ze aan boord gehesen. Maar kapitein Aangap wilde er meteen weer op los. Garboen gered. Ja, kapitein. Geef weer. Zijn de mannen van de soep er nog allemaal? Nee, we zijn nog dus allemaal, alle vijf. Ja, waarom hou je me vast? Ik ben vermoeid, kapitein. Laat de witte waltjes voorlopen met rust. Kijk, Arbeid, laat me los! U bent een koppige oude man, kapitein. Misschien is het gezag op dit schip niet meer bij u op zijn plaats. Wat? Je wilt je opnieuw tegen mij verzetten? Nee, kapitein, ik verzet me niet. Ik zeg u alleen de waarheid en ik vraag u redelijk te zijn. Ik ben redelijk. Ik wil het bloed van Moby Dick, die de zee voor ons onveilig maakt. Waar is het monster gebleven? Ah, hij zijn die kant uit gegaan, kapitein. En hij zijn ondergedoken. Vooruit, we gaan hem achteraan. Wij zullen niet rusten, voor deze strijd is beslist Voor eens, en voor altijd. Zo werd de jacht op Moby Dick voortgezet. De volgende dag werd hij opnieuw gezien. En kapitein Aagrap en zijn vijf gele helpers waren weer de eerste die bij hem waren. Daar is hij... Daar is hij, ik wist het wel. Kijk eens hoe die spuit. Wow. Ja, spuit maar tot je longen barsten. Oh. Vanella, houd haar groen klaar. Goed gedaan, van Nu zit hij vast! En deze keer komt hij niet weg. Laten we hem vier, vier mannen! De lijn is helemaal afgelopen kapitein. Hij heeft de sloep op, Wij hebben de tijd. Maak er nu alleen vast. Ja, maak je laatste sprong weer in de zon, Moby Dick. <laughs> Het is met je gedaan. Verloopt, wat doet hij nou? Ik de sloep. Moby Dick had opnieuw een sloep vernield. ...en nu was er nog maar één sloep over. De kapitein en vier mannen werden aan boord gehesen... ...en ze werden nog eens gered. Maar deze keer waren ze er niet zo goed van afgekomen. Ze waren gewond, gekneusd of hadden spieren verrekt. En het ivoren kunstbeen van Aangap was weg. Maar wat het ergste was... ...Fedella was verdwenen. Niemand had hem meer gezien. De enorme vis had hem meegesleurd in een strik van de lijn. Kapitein Aangap was buitenzinnig van woede. Hij tierde en raasde... En opnieuw trachtte Starbuck hem tot reden te brengen. U moet ermee ophouden, kapitein. Nee, Starbuck, daarvoor is het te laat. Ik kan niet meer terug. We zullen het allemaal aangaan, alles zal verhullen. Ik ga door, al moet ik die maal de aarde omzeilen. doden zal ik hem! Kapitein, wees toch één keer uzelf. Ik heb u al gezegd, meneer Starbuck. Ik kan het anders. Is de walvis nog in zicht? Jawel, kapitein. Blijf hem volgen. Morgen vinden we opnieuw de strijd met de maan. De schip moet als de bliksem een nieuwe harpoen voor me smeden! Alles werd voor de nieuwe jacht in gereedheid gebracht. In de verte zagen we Moby Dick voor het schip uitzwemmen. De grote witte walvis was als waanzinnig door de nieuwe harpoenen die diepe wonden in hem hadden geslagen. Soms sprong hij uit de zee omhoog en zweefde dan een ogenblik in een neerhangende nevelsluier boven het water. Als betoverd keken we ernaar. De volgende morgen gingen we weer ten aanval. Kapitein Aangap nam de plaats in van Fedella. Hij wilde zelf de harpoen werpen die de smid s nachts voor hem had gesmeed. Hij zag er vermoeid uit en oud, maar in zijn ogen gloeide een vreselijke wraak. Zo voer hij met de laatste sloep uit en wij bleven achter op het schip. En deze keer zal hij ons niet ontsnappen. Je moet sterven, Moby Dick. Je laatste uur en je harpoen zijn daar. Ja, ja, ik heb hem. Hou vast, mannen, hou vast. Geef een andere lijn, ik maak hem vast. Toen gebeurde het. Kapitein Aangap maakte een nieuwe lijn vast. Een ogenblik stond hij daar met de strik in zijn handen... en toen opeens viel hij om zijn hals... Het was of Moby Dick hierop had gewacht... ...want in pijlsnelle vaart zwom hij we weg en trok de strik aan. Met afgrijzen zagen we vanaf het schip... ...hoe kapitein Agap werd gewurgd en uit de sloep werd gesleurd. En tegelijk vingen we een glimp op van iets dat op de rug lag... ...van de zich wentelende witte walvis... ...die zich had omgedraaid en op de sloep toezwom. Het was het dode lichaam van Fedella ...dat in een verstrengeling van lijnen op de rug van de witte walvis lag. Zijn zwarte gewaad was verscheurd... ...en zijn dode ogen keken naar kapitein Agap terwijl Moby Dick langs de sloep schoot. Een moment was een enorme beroering in het water. Toen kwam de geweldige klap van een staart... en toen we weer keken, was er geen sloep meer. Maar we kregen niet de tijd om daarbij lang stil te staan... want Moby Dick kwam nu op het schip af. Hij is opgeland, het schip te Pas op, plan het schip! Erop. pas op, pas op. Pas op, pas op. Pas op het schip! We probeerden nog weg te varen Maar het was te laat Als een verschrikkelijke vernieler schoot Moby Dick op ons toe En ramde het schip waarin hij een groot gat sloeg Ik zag zijn grijns terwijl hij ons zijn staart toekeerde En kalmpjes wegzwom in de onmetelijke zee Om mij heen sprongen overal mannen in het water Ze kwamen terecht in een zee die opeens vol was met haaien Vertwijfeld keek ik om me heen Maar het schip zonk snel toen sprong ik ook. Ik was de laatste. Vlakbij mij dobberde iets in het water. Het was de doodkistreddingboei en ik greep hem vast en hees mij erin. Het schip zonk in een grote draaikolk terwijl ik mijn handen, als peddels gebruikend, ervan weggroeide. Een minuut later en ik zou zijn meegezogen. Om mij heen was de hele zee leeg. Alleen ik was gered. De haaien lieten me met rust en de visarenden zeilden met gesloten snavels over. Op de tweede dag naderde een schip en pikte me tenslotte op. Het was de dwalende Rachel die was teruggekeerd en opnieuw zocht naar haar vermiste kinderen de zonen van haar kapitein. Ze vonden slechts mij.